Ongeveer 500 ontslagen medewerkers in Noord-Holland worden te laat uitbetaald door het UWV, door de vele faillissementen in de provincie. De uitkeringsinstantie heeft een achterstand opgelopen en kan daardoor gedupeerden niet op tijd betalen. De achterstand varieert van een paar dagen tot een paar weken. In Noord-Holland is een groot aantal bedrijven failliet gegaan, waaronder elektronica-keten Blok, waar 180 mensen werkten. Die dossiers moeten allemaal verwerkt worden door het UWV, zodat mensen hun geld krijgen. Dat is sinds een paar weken niet op tijd gebeurd. Een Duitse vereniging van Sinti en Roma heeft in Hannover geklaagd over zigeunersaus. Volgens de vereniging is de naam discriminerend. En zou de saus bijvoorbeeld pikante saus of hete pepersaus moeten heten. Roma vindt het woord zigeuner een negatieve bijklank hebben. Een fabrikant van zigeunersaus in Hannover heeft verontwaardigd gereageerd op de klacht. De saus wordt al meer dan 100 jaar verkocht met het etiket zigeunersaus. Het bedrijf wil er niet mee discrimineren, zegt de fabrikant.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 Het is radio 1, de NTR. Denstof. Dames en heren, goedenavond. Hij maakte als jonge hond naam bij Geen Stijl... waar hij met kettingzaag en fileermes van leertrok tegen de linksmens. Maar daar gaat de lol een keer vanaf... en nu hoort hij zelfs tot de gevestigde orde... met een kolom voor de Volkskrant, een rubriek bij de AVRO op Radio 1... en last but not least, het hoofdredacteurschap van de post online, die als motto heeft voorbij het eigen gelijk. Hier is Bert Brussen. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 14 augustus... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... Op Radio 1. Bert Brussen is onze gast. Dat is een man die de laatste tijd eigenlijk niet meer twittert... maar die gelukkig nog wel Facebookt en die sowieso heel veel online is. En u mag dus ook reageren op deze uitzending. We gaan die reactie straks behandelen in deze uitzending. Dus kom snel als u een mening heeft over deze man. Bijvoorbeeld gisteren schreef hij nog een, een, ja, een, een indrukwekkend stuk... op Volkskrant Online over uh, als we moslim, dier, homo... nou eens vervangen door jood, was de titel. Bert, welkom. Ja, dank je. En dat en dat en dat ging over de zelfcensuur die mensen toepassen. Uh, ik was op de openbare weg, maar in de openbare ruimte. Ja, nou, het is dezelfde censuur die uh, in Nederland heerst. En eigenlijk ook een soort censuur. En die eigenlijk altijd verwijst naar de holocaust. We hebben in Nederland een, een moreel, een diep geworteld moreel kompas. wat altijd weer naar de holocaust verwijst. En waar, waar refereer je nu dan aan? In welke kwestie is dat dan onlangs gebeurd? Uh, nou, die, die, die ik heb opgeschreven zijn eigenlijk allemaal recente kwesties. Maar in dit geval ging het over uh, René van der Gijpen. Die had iets over homoseksuelen gezegd. En toen schreef. Ik geloof Hanke Groenteman op haar weblog van vervang Homo Maris door Joden. En waarom ook niet? Soms nog tussen haakjes achter, die begreep ik trouwens niet helemaal. Uh, en dan uh, weet je het wel. En dat is uh, da Stephen Fry had die dag ook al een opinieartikel ingezonden over de, de, de windspelen in, in Rusland. Of ja. Poetin. Ja. En dat was eigenlijk ook van Poetin is een soort nieuwe hitler. En ja, dat gaat zomaar door, waardoor eigenlijk uh, elk debat in Nederland kun je binnen. Twee, drie minuten smoren door te zeggen van... ja, maar de holocaust kan altijd zo weer gebeuren. Hè? Dus dan kun je beter niet zeggen. Ja, en dus eindig jij je stuk ook met... zoiets kan altijd weer gebeuren. En dat is een zin die je dan eigenlijk repeterend steeds terug. Ja, hoor. maar die dus, die dus zinloos is, omdat ja, alles kan altijd weer gebeuren. Maar het is een, een, echt een waardeloze vergelijking. Je kan er niet meer. Je, je kan niet gaan zeggen. ja, je moet sommige dingen dan maar niet meer doen. Of niet meer zeggen. Want dat kan altijd gebeuren. Ja, dat klopt. Maar ja, het communisme kan ook altijd weer gebeuren. Ja, daar hoor je niemand over. Weet je, je, je, vindt, je, vindt, je vindt die verwijzing afgetrapt, cliché uh, leeg geworden? Leeg. Het is dodelijk. Het is dodelijk voor het debat. Het is dodelijk voor elk debat. Je kan. Uh, kijk, het, het is een moreel argument. En op het moment dat iemand daarmee komt. Uh, en dan zegt, dit mag jij niet zeggen, want anders holocaust. Ja, daar kun je niet zoveel op terugzeggen. En dan ben je al snel klaar. Uh, ja, dat is niet, geen argument, dus wat moet je daar dan nog op zeggen? Jij hebt dat vrij um, aardig in elkaar gevlochten in dit verhaal. Waardoor je uh, ook zou kunnen denken, als je, als je jouw stuk leest uh, in de Volkshandel online, is uh, dat je het hebt over Hans Theorie die in een uitzending van Zomergasten zegt van: Ik had wat harder moeten. Uh, op moeten komen voor mijn rechten toen, toen Theo van Gogh werd uh, neergestoken. Hè? Wat hij onlangs in zomergasten ja. zei. Ja. Daar verwijst het eigenlijk ook naar, toch? Min of meer. Dat, dat wij eigenlijk allemaal ook lijden aan zelfcensuur. Nou ja, heel erg. En, en uh, ik net zo, denk ik. Wanneer leid jij aan zelfcensuur? Nou ja, ik zou... Uh, ik zou uh, dat heeft trouwens dan weer niks met de holocaust te maken. Ik zou ook niet zo heel snel iets heel erg kritisch over de islam zeggen. Maar ik heb dan het geluk dat ik er ook niet per se er heel veel van vind. Uh, ik ben niet, niet de grootste islamcriticus. Ik, vind wel, ik heb wel wat tegen religie, maar... Um, maar ik, ik pas ook wel eens op, ja, denk ik denk wel eens. Van nou, ja, laat, laat ik maar niks zeggen, omdat het geweld, wat je uh, moreel geweld, is, morele druk, kan heel onaangenaam zijn. En daar, hoef je niet, daar heb je niet altijd zin in. Nee. Dus dan soms dan uh, denk ik van nou, dat kan ik beter niet zeggen. En is dat inderdaad dus in een kwestie van uh, bijvoorbeeld islam? Maar zijn er nog meer uh, uh, heikele, heikele onderwerpen die jij een beetje uit de weg gaat? Ik, wou, ja, ik ga ze niet, niet uit de weg. Als ik dat zou doen, zou dat voor mezelf te dodelijk zijn, ook als columnist. En ik vind ook dat je dat niet moet doen. Um, nee, ik weet niet of het specifiek heikele onderwerpen zijn. Ik, maar ik merk wel... En ik, ik had er net nog, vijf minuten geleden, was ik ermee bezig. Nu zijn er in Duitsland Sinti en Roma... die willen een verbod op het woord zigeunensaus. Ja, als ik dat hoor, trek ik bleek weg van de lach. En ik weet nu al dat daar morgen bijvoorbeeld... Uh, op sommige websites, opiniestukken gaan verschijnen... waarin mensen zeggen, ja, dat is misschien wel goed... dat we dat moeten doen. Mm -hmm. ja, ja, en dezelfde dat... bleek wegtrekkerij heb je waarschijnlijk gehad... in, in Casu, uh, Zwarte Piet en Sinterklaas. Ja, dat, dat die soort Piet discussie... Dezelfde... Maar kijk... Het feit dat mensen... Doop je, doop je nou je vanavond dan je, je, je, je pen in gif en ga je schrijven? Nou, niet in gif. Ik heb nu met die chigeunersaus, te grappig om te laten liggen. Dus ik heb daar even snel wat uh, op een ander account wat over getwitterd... en op Facebook uh, wat over geschreven. Maar dat zijn dan vooral grappen. Dan maak ja. ik vergelijkingen met alle andere mensen. En er zijn natuurlijk 10.000 belangengroepen te bedenken... die gekwetst kunnen zijn door een productnaam inclusief blanke met blanke vla en wit chocolade, zal ik maar zeggen. Uh, dus die hoef ik niet in gif gifte doop omdat het ja, dat is van zichzelf al lachwekkend genoeg. Daar kom je eigenlijk niet meer overheen. Je neemt het dus niet helemaal serieus. Nee, totaal de kwestie, niet zelfs. Nee. Een andere kwestie die je misschien wel serieus neemt... en in ieder geval, ik neem hem heel serieus... en ik wou hem ook graag even met je behandelen... is het debat wat ontstaan is... naar aanleiding van de berichtgeving... naar de dood van prins Friso. Uh, Jean-Pierre Gelen van, van de Volkskrant... die zei, gelul, het is allemaal verplaatsing van lucht geweest... Ja, het hele ja. debat. Uh, andere mensen dachten daar heel anders over. Bijvoorbeeld de NOS en RTL 4. Want die hebben je, eindeloos ja. uren, uren, uren, uren... hebben ze uitgezonden... en uh, over het algemeen niet... met de meest spectaculaire berichtgeving, zo mag ik het toch wel zeggen. Druk jij Hoe... je nog mild uit? Ja, ik druk me mild uit omdat ik de beurt aan jou laat. Oh. Bert Brussen. Nou ja, dus ik, ik, ik heb een stukje meegekregen. De, uh, Gele was in debat met Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL. Uh, en Gele vond het uh, allemaal verschrikkelijk. Op Radio 1? Dat was Radio 1 ja, wat, ja, het ging viraal. Ik zag het op Facebook voorbij komen. Ja, het is, het is verschrikkelijk. Kijk, die, die, die beste man is dood. En uh, dat is dus een nieuwsfeit van ongeveer 10 seconden. Namelijk, hij is overleden. En uh, veel doden wordt er niet. En de kans dat hij weer opstaat is ook minimaal. Dus er valt ook niet veel meer over te zeggen. Um, ja, ik, ik vind... Kijk, ik vind het grote verschil is dat RTL... die betaalt het nog zelf. Dan denk je, moet je doen wat je wil. Maar de NOS betaal ik aan mee. Dat is onze staatsomroep. Wat daar gebeurde was inderdaad vreselijk. Mensen stonden bij Huis en Bos om elke uur te vertellen dat er nog steeds helemaal niets gebeurde in Huis ten Bos. Er was een verslaggever op de Twitter van de Nos. Die zei: Ik ga nu naar Berg op Zoom om foxpopjes te halen over de dood van Frizo. Dat ging maar Voor de duidelijkheid, dat zijn gewone mensen op straat. Ja, ja, de gewone mensen op straat. Wat vinden jullie ervan? Erg, hè? Ja, erg. Nou ja, en het was alles wat er omheen gebeurde was ook weer... weer. het was bijna te absurd om waar te zijn. Als je ook uh, zag, ik zie het dan op ANP binnenkomen... de reacties van de fractievoorzitters van de politieke partijen... Ja. die zeggen allemaal, we vinden het heel erg en we zijn bij de nabestaanden. En dat dan 18 keer achter elkaar. Ja. En dat wordt dan inderdaad ook 18 keer achter elkaar nieuws van ja. gemaakt. Ik vond het toch ook wel verrassend dat er... Uh... Eindeloze stand-upjes waren bij de mogelijke plek waar die begraven uh, ja. zou worden. En dat uiteindelijk bleek dat dat lage vuurse is, is geworden. En dat ik in de reacties daarop hoorde van journalis uh, journalisten. enerzijds: uh, uh, we hoeven ons niet te schamen dat we dat niet gezegd hebben. En anderzijds: het lag ook heel erg voor de hand. Ja, het is... Terwijl we het niet voorbij hebben horen komen. Nou, maar, maar het zegt toch iets dat... over de journalistiek van dit moment? Ja, dat, maar dat zegt dus ook iets over waar die mensen mee bezig zijn. Maar dat, dat, dat vond ik... Ja, dat vond ik al bij de inhuldiging van, uh, van, uh, van, van Willem-Alexander. Willem mm -hmm. We hebben toch uh, acht uur lang naar uh, totale niet zitten te kijken. En uitgezonderd van twee keer drie kwartier inderdaad een fragment ja, wat. Ja, maar dat was, nog is. Een hele, dat was nog een hele parade van rituelen. Waar iets over te zeggen viel. Namelijk hoe dat door de eeuwen heen was gegaan enzovoort. Nou, nee, nee, kijk, maar daar is dus het misverstand. Dat daar wat over te zeggen valt. Daar valt inderdaad tien minuten wat over te zeggen. Mm -hmm. En ik weet niet, ik heb het heel lang bekeken. Uh, ik zag, was dat Astrid Kessenboom? Die ja. zat in een soort glazen huis. En er kwamen allemaal mensen van. Dicht bij de dam. Ja, en kwamen in allemaal Amsterdam. mensen voorbij. En die, die deden eigenlijk niet meer dan stating de obvious. Namelijk wat allemaal voor rituelen zijn. Nou ja. En, en wat, wat de mensen in de wereld er allemaal van zeggen en overvinden... Ja. dat is toch gaapverwekkend. Dat is toch in, in 1830 hadden we dat dan toch wel af moeten schaffen. Het kan toch volstaan met zeggen... u kunt allemaal naar de Dam en, en daar gebeurt het. Daar kun je dan bij zijn. Uh, op het moment dat het plaatsvindt, dat het getekend wordt... is het heel goed dat die nos daarbij is. vind ik helemaal geen probleem. En daarna, dat was het toch. Daarna gaan we weer feesten in de stad. En als calamiteiten zijn, melden we ons weer. Nu is het... Nu is het geval dat jij niet alleen maar een journalist bent of een columnist bent die, uh, die van de zijkant de zaak uh, becommentarieert. Jij bent gewoon een gezichtsbepalende figuur van Post Online. Hoe uh, gaan wij dan wel om? Hoe zouden we dan wel om moeten gaan met zo'n nieuwsfeit als prins Frieso is overleden, 44 jaar oud. Nou, we hebben het daarover gehad ook echt op de redactie. We hebben een fysieke redactie, duidelijk uit dan zit ik met wat mensen. En daar heb ik, we hebben we ook gezegd van, maar moeten we daar wat? Ook mee? gewoon dat jullie echt elkaar aan kunnen ja, ja, ja, ja, zo nee, in ja. die zin fysiek. Ja, gedeelte gaat ja. dan per mail. Die zitten niet en een gedeelte zit op de redactie. Nou, we hebben dat gewoon inderdaad dat nieuws gebracht. Gewoon Frieso overleden. Daar valt dus inderdaad niet zo heel veel over te zeggen, behalve dat 44 jaar oud. Toen vond Bas Paternot, een van onze redacteuren, die is fan van het Koningshuis... Ik vindt het dan nog wel leuk om daar de randinformatie over te doen. Het is een soort van liveblog. Ja, na een uur kregen we wel door dat er niet zo heel veel meer gaat veranderen. Dat het inderdaad ja, de omdat we het moesten doen met de, met de informatie van de Rijksvoorlichting. Ja, maar dat, die informatie was ook heel minimaal. Namelijk, ja. hij is overleden. En ja. Toen heb ik inderdaad gezegd, van, nou ja, haal verder maar weer van de, van de grote voorpagina af. Dit was het nieuws, we gaan weer gewoon verder met waar we gebleven zijn. Dus jij hebt er gewoon bewust voor gekozen om, om daar niet eh, nog, nog allerlei invalshoeken bij te verzinnen? Sterker nog, ik heb daar bewust voor gekozen om daar s'avonds nog een satirisch blogje over te schrijven. En dat heb ik boven gezet over een fictieve nieuwsbericht, een fictief ANP-bericht... waarin stond het nieuws nog steeds geen nieuws. En inderdaad, verslaggevers die elkaar de bal toespelen met de mededeling... nee, er is dus nog geen nieuws, terug naar jou in de studio. Ik snap dat. Je zult jezelf ook wel eens een keer in deze positie betrapt hebben... op het wel meegaan in een hype, of hoe je het ook allemaal mag noemen... maar Zeker. in ieder geval in een, in een, in een golf. Wat, wat, wat is een recent voorbeeld daarvan? Zo'n recent voorbeeld weet ik niet. Denk, uh, de aanslag uh, in, in Boston, bijvoorbeeld. Dat ja. is een, uh, dan gaan we live bloggen. En dan hoe, hoe? Live bloggen. Hoe is dat? Moet dat, dat, dat ja, is... ik weet wel wat live, oh. uh, live bloggen is. Maar, ik maar wat misschien te... voor de luisteraar. <laughs> nee, de nee, nee. luisteraar is heel moeilijk. Oh. Uh, ja, nee, ja dat is. Dat is toch gewoon, je ziet het ineens overal verschijnen. En Het is gewoon dan heel spannend. Dus ga je erin mee en het is leuk om daar zoveel mogelijk informatie bij te halen. Het gevaar daarvan is, wat je dan ook gebeurt... is dat natuurlijk af en toe wel foutief informatie bij zit. Ik vind dat persoonlijk het risico wat we accepteren en nemen dat het internet is. Dat, gebeurt, dat is wat er op Twitter gebeurt. Maar je moet er wel mee oppassen. Dat wat is... voor foutieve informatie Nou ja, gegeven? Ik, Er wordt altijd al snel gezegd van die en die is de verdachte. En de, of die is aangehouden en dat blijkt dan niet zo te zijn. Ja. Maar er wordt gewoon veel over getwitterd en dat zijn altijd... Zogenaamd officiële bronnen, die zijn dan niet officieel. Uh, volgens mij was het, uh, afgelopen week uh, was er een vliegtuig in nood. Er bleek uiteindelijk niets aan de hand. te zijn een Delta Airlines toestel, dat vloog al uren, cirkelde dat boven Engeland. Dat hadden we gezien. Dus hebben we daar inderdaad een topic van gemaakt. En uiteindelijk ben je aan het livebloggen en valt er niet meer te vermelden dat het vliegtuig weer veilig geland is. En wat er gebeurde was namelijk dat er op Twitter ook meteen mensen zeiden van, wordt begeleid door een straaljager. En dat kun je dan niet bevestigd krijgen. Dus dan heb ik het er niet bij gezegd. Maar je, je laat dan toch ook wel doorschemeren van er zijn geruchten dat. Ja, omdat ja. Om dat, dat je gewoon niet al je bronnen dan compleet hebt. Nee, en ik heb wel de, de luchtvaartmaatschappij gebeld. Maar die geven uiteraard geen commentaar nee. en die bellen ook niet terug. Dus dan houdt het wel ongeveer op waar het wederhoor betreft. Dus ben je aangewezen op andere bronnen. En ja. dan, dan, zit je, dan merk je... Ik merk toch wel dat ik dan makkelijk in zo'n hype zit. Ja. Ja. Die heel veel mensen heel leuk vinden. Dat het le is heel verleidelijk. En dat zei die hoofdredacteur van het nieuws van RTL ook. En het, dat zegt natuurlijk iedereen die zelf in dat vak zit. Het is gewoon ontzettend verleidelijk om mee te gaan. Om, om, om zeg maar het ja, hele bord maar, schoon te vegen. Of dat nou een krant is. Of dat zeker. nou online is. Of ja. televisie het of is, radio. Het is adrenaline driven. En, en dat maakt het gewoon heel leuk en spannend. Maar daar vind ik, ik zou daarbij bij op. Dat zou ik dan niet weten. Wat dan, maar misschien. Precies. Ja, ik heb daar ook de feeling dan niet zoveel. Nee. Voor mij ik kan het zelf hebt, niet zo niet Jij hebt ook niet een hele hoge pet op. Uh, heb ik eigenlijk begrepen uit een van je stukken. Van de royalty-verslaggeving. Ik durf gerust de stelling aanschrijf. Jij uh, op, op uh, Volkshand Online. Dat het sprookje van het Koningshuis in Nederland. niet in stand wordt gehouden voor het volk. maar voor de journalisten. Royalty-verslaggeving is het bejaarde tehuis van de journalistiek. Na een leven lang van hard werken en tegels lichten. lekker zacht en war warm wegdommelen tussen de billen van de absolute macht... die dankzij het klootloze egoïsme van Nederlandse journalisten... eeuwig onveranderlijk zal blijven. Exact. Ik ben nog steeds blij met deze woorden. Nou ja, mooi geformuleerd ik, ik zou het als ik, het als ik het weer op zou moeten schrijven. Zou ik het zo weer opschrijven? Nou, het Lijkt me niets aan duidelijkheid afdoen als je het zo opschrijft. Dus dat is het voordeel. Ja, jij legt daar in dat stuk wat veel uitgebreider is dan dit. Leg je dat hele principe bloot van een royalty-verslaggeving. Dat je eigenlijk in de maat loopt van de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat je, dat je eigenlijk gewoon niks mag vragen. Nou, dit, ja. Maar er zit wel een, een nuance in. Die, die maak ook. Kijk, als je, als je een programma maakt als Blauw Bloed. of, of voor vorst schrijft. Dat, dan heb je een concept waarin je dat presenteert. Dan zeg je van, ik laat dan mensen zien hoe de vorsten leven. Mensen vinden dat leuk. Maar das, hier gaat het om, uh, om, zou het objectief kritische journalistiek moeten zijn? En op het moment dat je dan, wat er gebeurde met Tweebeker, wat, was Mariel Tweebeker... Mariel Tweebeker en, en Rick Niemand. die gaan zitten... Ja, die zitten, met het, uh, paar, Waarvan, je, waarvan ja. je ziet dat er dingen niet worden doorgevraagd of niet gevraagd... waarvan je ook weet, en dat schreef ze ook toe... dat daar van tevoren afspraken over zijn gemaakt vind ik dat je dan moet zeggen, oké, okay, maar dan doe ik het niet. En als je dat dan toch doet, dat heeft volgens mij te maken... dat is wat ik daarin betoog, um, dat uh, die royalty, die absolute macht... die grandeur die ervan uitgaat, is uiteindelijk toch iets... waar heel veel mensen graag bij willen horen. En als je dan, en die, de, de, het bejaardenhuis van de journalistiek... daar heb ik het over mensen als maatje van wegen... die in hun hele leven iets hebben gedaan... en uiteindelijk daarin terechtkomen en daar... Uiteindelijk... Paul Witserman heeft ook een interview gedaan. Ja, nou een Maar die, die kritiek is ook echt tegen hem. Ik bedoel, het is echt, dus ik, eigenlijk gewoon tegen iedereen. Ik zou ofwel je zegt, van, ik ga daar een, Want het zijn ontzettend grote machthebbers. Het zijn, dat, dat weet je. Als journalistiek moet je juist die machthebbers moeten moet Als je dus dan nee zegt omdat je niet door mag vragen. Dan heb je dus geen interview met bijvoorbeeld het koninklijk paar. Nee, maar waarom zou je dat dan willen? Wat heb je aan een interview waarin je... Als ik tegen jou nu zeg, van tevoren voor deze uitzending... je mag niet dit en dit vragen. Ja, wat heb je dan voor interview? Dan ja. is er toch een persconferentie en die zijn er toch genoeg. Er zijn wel eens gasten die vragen aan wie je alles mag vragen... behalve dat er een bepaald onderwerp is. Laat ik ze een gewoon een voorbeeld noemen. Ze zitten nou net in een scheiding, maar willen dat nog niet wereldkundig maken. Ja. Nou, ja, dan kan je er gewoon voor kiezen ja, maar... om daar omheen te zeilen. Dat zou je toch ook wel doen? Of niet? Ja, maar dat is wel wat anders dan dat je een huis hebt in Mozambique waar een <laughs> hoop vragen over zijn: dat je die vragen niet mag stellen. Dat, dat, dat is toch een heel verschil? Of, of, of ik bedoel, ik. Ja, ik kan nu maar als je geeft mij een uurtje en ik kan een hoop vragen bedenken... die ik graag aan het koninklijk paas zou willen stellen... die hoeveel mensen ook zouden willen weten. Ja. Die je dan niet mag stellen, ja houdt een beetje op. Tuurlijk ja. kun je zeggen... Ik bedoel, als die, die Willem-Alexander zegt... mijn vrouw is alweer zwanger, maar wil je niet vertellen. Ja, Oké, okay. alhoewel... Het zijn dus de royals, de belangrijkste mensen van het land. Maar daar zit toch een verschil in wat je dan als journalist wel of niet moet doen. Ja. Als je het dan wel doet, oké, okay, maar dan, ik vind dan... dat je dan een soort slipperdrager bent van de macht. Ja. En ik denk dat die macht... en dat is volgens mij een van de belangrijkste redenen... waarom, vind ik, eh, vooral de nos echt kritiekloos daarmee omgaat... dat die macht ze ook wel ontzettend behaagt. We praten zo door over de journalistiek. Interessant onderwerp. Dat doen we dus met Bert Brusse mensen thuis. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunstof.nl. Daar hebben we dus een gastenboek. Dan kunt u uw vragen stellen, opmerkingen maken. Bert Brusse is er nu. Hij kan veel hebben. Uh, vloeken en schelden wordt niet geapprecieerd. Maar u uh, kunt wel vragen stellen en commentaar geven. En Twitter mag ook. Hashtag Radio Kunsthof. Bert Brussen is journalist, hij is columnist. Hij is de man achter de Post Online, een nieuws- en opiniewebsite... die hij samen met Mark Koster in 2012 heeft opgericht. Je bent een, een luis in de pels, zou ik wel zo willen zeggen. Je maakt de naam met columns in geen stijl. Nou, die logen er niet om. En je hekelde de zogenaamde linkse kerk. Je bent ook de uitvinder van de eerste wet van Lucas. Kort gezegd, 80% van de mensen die reageren op websites hebben niets zinnigs te zeggen. Of dus tegenwoordig 90%. 90 opgeschaald. Opgeschaald naar 90%. Of zoals jij het formuleert, het zijn Mongolen. Uh, geldt die wet nog steeds? Ja, die is dus 90% geworden. Nou, inmiddels ik wel 95%. Jeetje. We hebben er Twitter bij gekregen. Hoe wat, heb je dit onderzocht? Ik gof, nou, jeezame. niks hoor. Dat is gewoon gut feeling. Daarom ja, weet ja, het ja. ook. De, ja. Lucas, dat was mijn alter ego-naam. Of dat was mijn nom de guerre, dus vandaar de wet van Lucas. Maar nee, maar dit is, man, ik heb... Ja, ik, zeg, ik, heb, ik ben het nooit begrepen. Ik heb heel lang bij geen stijl gezeten. Maar dat anonieme getijzen, dat begrijp ik niet. Van, ik, ik, tenzij je grap gemaakt, maar waarom doen die mensen dat anoniem? En Twitter bijvoorbeeld, ik las van de week Elma Draaien schreef een kolom over. Ik geloof in Vrij Nederland. Dat is wel echt een puntje geworden. Dat we hebben gezegd. Het is vrije meningsuiting, dus iedereen mag het ook menen. Wat je natuurlijk krijgt is dat uh, alle gekken, die kunnen zich verzamelen... en zonder naam, zonder dat ze getraceerd kunnen worden... want bij Twitter ligt het ook nog moeilijk, omdat het in Amerika zit... kunnen daar de meest verschrikkelijke dingen doen... en, uh, en de meest verschrikkelijke terreur online uitoefenen... zonder dat je daar iets tegen kan doen. En dat is wel een probleem. Ja, ja jij hebt je daar eigenlijk van gedistanceerd, Maar voordat je je daarvan uh, ja. Speelde jij heel fanatiek op het veld van, van internet, van fora, Zeker, eh, en, en, en maar ook wel van Twitter, altijd onder je eigen dat, naam. Dat maar toen zag, je, toen zag je natuurlijk al wel hoe die, ontwik hoe die ontwikkeling eruit ging zien. Wat, ja, wat... Twitter was daar is zo recent dat heb ik nooit, heb ik toen niet zo aanzien. Mijn komen, eindredacteur die noemt het de klepperende pedaalemmer, twitteren. Ja, een de, de, <laughs> of, heeft hij daar, of is dat vrij naar Bert Brussen? Nee, nee ik vind dat, dat, dat nog, nog keurig. Het is gewoon weer een, een, een tweede open riool. En zo. Want eerst was internet was een open riool. Dat zeiden mensen ook. Van internet moet je niet serieus nemen. Want het is allemaal maar. Dat was ook de reactie op geen stijl. Het is allemaal een open riool. Dat, dat scheelt en dat scheldt, maar dat is langzaamaan geëvolueerd. En ook, dus initiatieven overigens, inclusief geen stijl. Die gewoon normaal, gezaghebbende media zijn geworden. Waar ook, waar ook mensen uiteindelijk leerden dat die reageren, dus dat is ook maar een klein, klein gedeelte, Daar hoef je die ja, niet te, te lezen Ja, zijn mensen? Ja, die ja. hebben dan op geen stel die daarop reageren. En toen is Twitter gekomen, dus het is een, een inderdaad een nieuw open riool geworden. Ja. Met alle... En hoe komt het dat, dat Twitter zich nog veel nadrukkelijker als open riool manifesteert dan, dan internet? Goed, dat, dat is omdat Twitter iedereen gebruikt had. Zeg maar. Het is ook heel makkelijk te gebruiken, het is heel intuïtief. Uh, en ik heb dat zelf ondervonden. Ik ben zelf heel lang verslaafd geweest aan Twitter. Was dat echt een verslaafd? Ja, nou, op een gegeven moment... Ik, nou, ik heb wel echt op een top, zeg maar, daar had ik dacht van... ik heb nu echt alleen maar de hele lach zitten twitteren. Dat mensen wat twitter je? Ik heb je alles. niet gevolgd. Nee, dat is, lijkt me heel verstandig. Maar ik er alles er gewoon niet ik, zo heel ik, veel ik, zin in. Nee, ja, ik, ik, ben, ik, ik ben, zeg maar, snel denken. Ik bedoel, Die columns die ik schrijf, schrijf ik ook, zeg maar... dat zijn direct mijn gedachten zet ik op papier. En op Twitter gaat het ook. Maar dan heb je dus maar die 140 karakters. Dus überhaupt geen nuance. Dus ik vond Twitter was ook een medium om heel snel ruzie te krijgen met mensen. Jij had je, ook veel ruzie? Ja, want je interpreteert elkaar. Ik, ben, ik kan er sowieso al heel goed iemand slecht interpreteren. Dus daar, <lacht> daar gaat, tegen elkaar gaat het <lacht> ik, ook makkelijker. Ik hoor vlek op vlek voorbij komen Ja, nu. nou precies. dat, dat, dat dus inderdaad. Bert Brussen en Twitter, Never the Twain Show, nee, dat dat is, niet meer je, gebeuren. Gewoon, de, je, had, je had Bert Brussen en Twitter en dan heb je dus ook een heleboel andere Bedbrussen die tegen bedbrusters zijn op Twitter. En dat dan zeg maar over elkaar heen. En dat is inderdaad een olieflek waar je niet zo heel lang in hoeft te vrijden. Maar er moet toch een moment zijn geweest dat je s'avonds in bed lag... en gewoon eens een keer de, de puin overzag. De rokende puin Ja, die daarom, eten. daarom ging ik daar ook mee stoppen. En dat je gewoon denkt van... wat voor leven heb ik ja. in godsnaam zelf ja. gemaakt nu? Ja, nou ja, precies. Hoe manifesteerde de, zich dat? Wat, wat kreeg je ervan? Nou, ik, wat je ervan krijgt uh, is... Je gaat die confrontatie aan en die discussie op Twitter. En die discussie blijft gewoon in je hoofd voortwoeken. Dus dan lig je op bed en dan ben je een soort van boos op mensen... die je niet eens kent, wat misschien dan ook nog anonieme zijn. Anoniem vol Ja, waarvan, je, waarvan je dan denkt van... wacht even, ik ben me nu serieus aan het opwinden... over iemand die ik niet ken en die ik niet zie. Waarvan me eigenlijk ook helemaal niet hoeft te schelen... wat hij vindt of ja. wat hij zegt. En daar nou ben ik nu mijn energie aan het verspillen. dat was uiteindelijk wel de gedachte die, die op geld deed maken. Ik dacht van, nou, dan misschien moet ik dat toch iets anders dan gaan doen met mijn energie. Ik herken word ik wel dit wel. Ik, ik heb laatst voor de eerste keer in mijn leven gereageerd op een tweet. Toen was ik zo'n zo sukkel geweest die zichzelf had opgezocht op Twitter. Toen bleek... Ja, ja dat moet je al niet doen. <laughs> dat leef vanzelf af. Dat moet je niet doen en zeker niet als je Bert Brussen heet trouwens. Nee, dat heb ik jaren geleden al <laughs> uh, Al voor Twitter ben ik daarmee gestopt. Uh, ik heb ooit maar, één keer mezelf gegoogeld. En, uh, en toen was er een debat over mijzelf gaande... wat natuurlijk al heel raar is dat je daar helemaal geen notie van hebt... maar dat is dus naar aanleiding van een uitzending. En toen was er een luisteraar die met Jan Kuitenbrouwer, de journalist... die ook de hele dag aan Twitter is, in discussie was... over het feit dat ik te persoonlijke gesprekken zou houden op de radio. En toen heb ik teruggetweet, te persoonlijk, ha, ha, ha... En toen was ik vervolgens twee uur lang bezig om dat opgefokte gevoel da daarom, weer in, dat, me, in mezelf kwijt te raakten. Toen precies. heb ik besloten nooit meer ergens op te gaan. Maar, ja. maar dat precies, dat is dus het punt. Dat is mijn ervaring. Kijk, ik, ik, heb, ik ben, ik ben uh, een kort aangebonden iemand. Soms, een hele tijd. Maar, weet je jij, kan jij dan, bent een hele driftige man. Ik kan uh, lekker driftig zijn en lekker driftig worden. En ik weet dat je die drift, kun je ook wel weer uit de weg gaan door dus iets anders te doen. Dan als je daar vijf minuten mee wacht, het bekende tot tien tellen. Uh, weet je, dan, is, dan, dan hebt dat weer weg. Dat zijn, zijn hormonen en adrenaline. Dat zakken weer weg. Is hier een therapie vergeten. aan te pas gekomen? Of is dit allemaal op eigen kracht gebeurd? Nee, ja, man. Ik uh, bedoel, uh, ik, daar komen we vast straks nog op. Maar ik uh, was mijn achtste al uh, bij een psychiater. Niet omdat ik op Twitter zat, officieel, Maar uh, nee. dat ik het leven sowieso niet zo leuk vond. Dus dan kom je uh, in de psychotherapie terecht. Zijn dat de eerste dingen die je leert? Zo. Dat tot tientellen? Nou, dat tot tientellen hadden mijn ouders al geleerd. Maar. Ja toen to no <laughs> Maar Twitter is een medium waarin je dus niet tot tien kan tellen. Dat is het hele punt. Er is geen ruimte en tijd om tot tien te tellen. En Twitter is een medium waar je... waar een, Ik heb uiteindelijk bedacht... In, op Twitter gebeurt een van de aller, allergrootste nachtmerries voor elk mens. En dat is namelijk, je zei het net zelf al... dat je uh, hoort wat andere mensen over je denken. Ja, hard op roddelen. Dat hè? is het allerlaatste wat je wil. Want je weet, iedereen weet... Als ik niet ben, wordt er over me geluld. En ja. die weet, dat gebeurt bij iedereen. Dat ja. doen we allemaal. Maar je wil dat niet horen. En op Twitter gebeurt dat massaal. en dan ja, Ik zou dat voorbeeld van die John Hubank met zijn koningslied, wat hij introk... naar aanleiding van massale eh, klachten, reden... Klachten Twitter, over, over de kwaliteit van het lied. Dat begreep ik wel. Als je, dat is ook dan iemand die misschien Twitter niet zo gewend is. En als je dan inderdaad ineens gaat kijken wat al die mensen tegen je zeggen. En, dat en je zijn, wordt afgeslacht. En dat zijn dus 30.000 mensen die 30.000 keer zeggen... je bent een lul en ze moesten je ophangen. En weet ik veel wat, zoals dat gaat op Twitter. Dan, begrijp, dan raakt dat je wel. Ja, dan begrijp ik wel dat je denkt van oké... Okay. En dat zei hij ook van... ik heb het idee dat het Nederlandse volk... terwijl het zijn echt een paar duizend mensen die daar op Twitter actief mee bezig zijn. Ja. Die, die overige 16, zoveel miljoen mensen... die vinden of het koning ziet wel oké okay of niet... of ze hebben er geen menings over. Maar het heeft een ontzettend grote impact... als dus je dat met z'n allen doet ja. en dat je dat leest. Ja. We praten zo door. Er is uh, verkeersinformatie. De Koentenal is weer vrij op de ring van Amsterdam. Hij was een tijdje dicht richting Den Haag na een ongeluk. Dat is allemaal achter de rug. Maar nu zijn ze bezig met een bergen van een auto op de A28... zwollen naar Amersfoort. En dat levert file op tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst 2 kilometer. De ook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is Kunststof op Radio 1. En in dit programma praat ik met Bert Brussen. Hij is de man achter de post online. Hij is ook de man die u vroeger kende van geen stijl. Hij is ook de man die u kende van verbeter tweets en grappen. Uh, maar daar is hij nu van af. Hij is afgekikt. Hij, is gewoon, hij was verslaafd en hij is het niet meer. Hoe ging dat eigenlijk, dat afkikken, Bert? Uh, zoals uh, iedereen afkikt van uh, Van wat dan ook. Met uh, veel terugkeren. Ik zie dat er overigens veel meer mensen doen. Ik zie ook vaak inderdaad bekende Twitteraars, uh, BN'ers ook, die aankondigen: ik stop er nu mee. En dan die beetje van over 48 uur zijn ze terug. Dat is me ook één keer gebeurd. Maar uiteindelijk ben ik er wel gewoon mee gestopt. Langzaamaan afbouwen. En nou ja, ook andere dingen gaan doen. Je zei, net al, je zei net al, Jan Kuitenbrouw, die ook de hele dag op Twitter zit. Dat is wel. Nou ja, dat, dat valt me dan op dat ik opeens die naam nou ja, maar voorbij dat voorbij kijk, Het zijn dan ook vaak mensen wat ik ook heb, die zijn dan freelancer of die zijn schrijven. Dus dat Twitter zit er heel makkelijk naast. En ja. als je zoals nu uh, uh, met de post online ook andere dingen moet doen. En dus niet meer de hele tijd om te twitteren. Dan is het ook een stuk makkelijker om daar af, om daar af te blijven. Je kan ook een moest nemen. Ja, je kan ook een moest zijn. Dat zou ja. Dat is kan. geen goede optie misschien. Nou, of je huis inricht. Zo weet ik niet wat voor hobby's mensen hebben. maar, ja. maar dan. Nou, weet je maar wat bedoel... mij interesseert? Dat, dat je zo'n kwaad en bedorven mens maakt, eigenlijk. Dat wat? je, nou ja, dat je door dat twitteren in een soort meningenmachine terechtkomt, waardoor de wereld echt zo onvredig is, terwijl er geen oorlog is. Nou ja, er dat... is wel oorlog, maar ik bedoel dan niet, eigenlijk niet op dat terrein waar je zelf woont. Nou, dat vind ik een beetje... Kijk, ik vind wel wat er gebeurt op Twitter, dus is een meningenmachine. En ik vind als je die meningen leest, ik denk van kennelijk is er wel oorlog. Ik geloof dat daar wel... Er is wel oorlog. Nou ja, oorlog. Is het niet gewoon verveling? Nee, ja, maar mensen zijn ook wel heel boos. En zo, ik bedoel, ben ik ook hoor. Ik kon nu al uh, die jijbak om mijn oren vliegen, maar ik bedoel, te zeggen. Er zijn heel veel mensen die ook toch wel met heel veel dingen zitten. En dat op Twitter uiten. En er zijn ook wel toch wel. Uh, toch wel clashes gaande. Die, die niet zo aan de oppervlakte zijn. en die niet zo heel erg worden meegekregen. maar waarvan je op Twitter toch inderdaad de, die onderbuik van de samenleving dat ja. meekrijgt. Nou, jij bent daar zelf heel nadrukkelijk mee geconfronteerd. in iets waar we nu even naar gaan luisteren. Dat was toen jij. Uh, eigenlijk gewoon retweeten, volgens mij, of doorposten... een bericht waarin iemand opriep om Geert Wilders uh, de keel uh, door te snijden... linksom of rechtsom... En jij bent daar zelfs voor het gerecht gedaagd. Nee, nee, ik ben... Ik, dit is niet waar? Nou, ik moest naar de politie en nou, die dat hebben is... aangegeven uiteindelijk is het geseponeerd. Dus de rechter heb ik nooit gezien. Nee, oké, okay, maar het is wel zo dat jij die gang hebt moeten maken naar het politiebureau. Omdat je ja, gewoon eigenlijk die informatie ja. doorgezonden hebt. Ja, de politie vond dat dat... Nou, of de politie niet, maar iemand had aangifte gedaan. Die vonden dat... Uh, Anoniem? Nou, ik weet je. Ik denk dat heeft te maken met uh, er is een, een team. In, er was ook een speciaal politieteam. Dat, die doen ook alleen dreiging gericht aan politici. Dus dan, ik geloof dat het OM gewoon. Uh, uh, ingegrepen heeft. Aangifte aang aang aang heeft gedaan. Mm. Dus, maar dat was, aangifte was bedreiging. En toen werd later bedreiging en haatzaai. Dus we ja. hebben dat zo groot mogelijk uh, opgezet. En daar was ook natuurlijk weer een camera bij. Bert Brussen, samen met zijn advocaat op weg naar het politiebureau. Omdat Brussen weigert deze tweet van zijn weblog te halen. Een tweet van iemand anders, waar Brussen op reageerde. Ik ga niet mezelf censureren en ik laat me ook niet censureren. Ik sta hier gewoon achter. Dus ik hou dat ook gewoon vol. Jij zou het toch ook niet prettig vinden als jij op deze wijze bedreigd wordt via een tweet? Nee, zeker niet. Maar dan zou ik dus hopen dat het OM achter de bedreiger aangaat. Niet achter de mensen die vervolgens vertellen dat ik bedreigd ben. Die bedreiger, Mohamed Gabri, heeft op internet laten weten dat hij reacties wilde uitlokken. Dat is hem dus gelukt. De bedreiging heeft hij inmiddels verwijderd. Maar Brussel weigert dat. Als hij straks alleen buiten komt dan... <laughs> ja. De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom... vindt het onbegrijpelijk dat Brussen is gehoord door de politie. Het is nieuwswaardig en hij is een journalist. Hij heeft dat in die context gepresenteerd. En ja, uh, dat is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting die je dan beschermt. Het ligt anders als je zonder context een bericht van iemand doorstuurt. Zo'n retweet. Kan ik verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud daarvan? Daar is niet echt een ja of nee antwoord op te geven. Dat hangt af van uh, bepaalde factoren... Kijk, Twitter is, is natuurlijk vrij nieuw, dus het is nog niet zo voorgekomen dat een rechter daar uitspraak over heeft gedaan. Je kan altijd als je retweet, kan je nog iets erbij zetten. En dat is ook wel verstandig om dat te doen. Als je echt een keiharde doodsbedreiging retweet, dan kan je het een context meegeven. En dan is wel duidelijk dat je het niet echt meent. Nou, hoe is het gegaan? Nou, het duurde even iets langer dan verwacht. Eerst was het alleen maar bedreiging, maar het is nu bedreiging en haatzaaien. En ironisch genoeg is dat Haatsa-artikel hetzelfde artikel als waar Wilders zich nu ook voor moet verantwoorden bij de rechtbank. Sterkte verder. dankjewel. Dat hele terrein van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om te schrijven en te zeggen wat je wilt. Um, dat is de laatste jaren uh, een beetje een soort tro troebelmoeras geworden. Dat Pro heeft ook te maken met dat bijvoorbeeld Twitter... En dat heeft te maken met uh, internet en nieuwe mogelijkheden. Dat heeft te maken met dat er dus meer meningen bijkomen. En dat uh, iedereen dus ook in staat is om daar een kanaal voor te vinden. Dat is niet altijd even fris en leuk. Dat is waardoor het troebel wordt natuurlijk. Ja, en is, is dat iets waarin je zou zeggen... dat de media daar een heel nadrukkelijke positie in zouden moeten aannemen? Bijvoorbeeld een vorm van een cordon sanitair aanleggen? Absoluut niet. Ik ben zo ook tegen cordon sanitair. Dat in elke uh, opzicht? Nou, uh, uh, ja, misschien nee. Ik zou niet weten wat dat dan moet zijn. Uh, nee. Daar, ik, nou, je kan er ik, bijvoorbeeld ik, helemaal geen aandacht meer aan, aan besteden. Je dat kan, het, kan. Je kan het buiten de arena houden. Dat is bijvoorbeeld in de jaren, begin van de jaren negentig... heel nadrukkelijk gedaan bij de opkomst van, van de centrumdemocraten. Ja, maar de... En ik weet niet of dat nou positief is uitgepakt of niet, want het heeft zich... Toch wel weer gemanifesteerd uiteindelijk. Nou, uiteindelijk is een hotel in de brand gestoken. waar die ja. vergaan. Dan heeft zijn vrouw daar uh, haar benen, benen verloren. Ver, uh, die heeft ze uh, moeten doorbrengen in een rolstoel. Dus het lijkt me niet dat het goed uitgepakt heeft. We hebben het over heeft. Hans Janmaat. Ja. ja, Hans -Jan Maas, Ja, Ik kan me dat nog wel goed herinneren. Um, ik denk zelfs dat dat een voorbeeld is... waardoor als de media vindt dat ze uh, ook een waakwoord zijn... en daar hebben we het alweer over de moraal... en dus inderdaad op eigen houtje gaat besluiten wat wel en niet... Uh, uh, uh, pasbaar is in de, in de democratie. Mm -hmm. Dat het inderdaad leidt tot excessen die helemaal niet passen in een de democratie. Maar hoe ga je er dan wel mee om? Jij bent bijvoorbeeld toch hoofdredacteur bij de Post Online. Ja, je of... hoeft het toch niet te plaatsen? Precies. Dus dat is. Maar, ja, dat, is wat, maar dat, dat, zijn, ik... dat is keer op keer de afweging. Ja, maar dat is wat anders dan dat je bijvoorbeeld zegt: van, oh, we gaan een politicus gezamenlijk met alle media voor communiceren. Dat is Bijvoorbeeld iemand als Geert Wilders. Ja, dat is, dat, zou, dat, dat is natuurlijk onzin. Je kan daar wel ook als... En ik denk dat dat ook gebeurt. Je kan daar als medium door de Volkskrant... zal er anders mee omgaan dan NRC Handelsblad... of het Reformatorisch Dagblad. Je kan daar juist naar je lezer toe zeggen... ik ben een medium met zus en zo inslag. Dus je kan daar op die en die manier... kun je daar wel of niet iets over vinden. Interessant is natuurlijk hoe de Post Online hiermee omgaat. Ik vind... Um, dat ik niet degene ben die voor de lezers moet gaan bepalen... Uh, wat goed of slecht is, althans in die zin... dat als er politici zijn, of dat nou Wilders is... Uh, of SP'ers of dat dat straks wat mij betreft neonaties zijn... of, of andere, andere ongure uh, volk. Als die een mening hebben en gekozen zijn door het volk... dan vind ik dat ze hun mening mogen verkondigen op mijn site. Maar uh, mogen neonaties hun mening ook verkondigen... als ze niet gekozen zijn door het volk? Ik bedoel, als er gewoon een ingezonde brief komt van neonaties... die vinden dat er nu eens een keertje iets opgetreden moet worden... tegen wat dan ook... En, en dus het is netjes opgeschreven. Als het dan moet je het wel heel netjes opschrijven. Maar ik zou het wel moeilijk vinden. Maar dat heeft, dat heeft dus te maken ook met een, met, een, met een druk die je dan van buiten voelt. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou er wel echt serieus over nadenken. Mm -hmm. Of je dat moet doen. Maar daar zit, dan kom je ook wel weer op het terrein van: uh, is dat haatzaaien? En is dat niet? Dan kom je ook wel op. Heb je hiermee te maken bij post online met, met, met, met deze grens? Heel weinig. Ik heb wel eens, nou nee, ja, er komt wel eens iets binnen. Ook een keer iemand die had. Zo erg iets tegen homo's dat hij ook opgeschreven werd. Maar, maar kun je tegenwoordig gewoon voor in een, in een voetbalprogramma. Ja, daar, maar de, die, nou, daar is helemaal weinig voor nodig. Nou, maar dit ging wel, uh, wel wat verder. Dit was inderdaad uh, vrij, uh, vrij heftig. Agressief. Uh, nou, nee, maar we, m, toch, uh, homo's. Ja, dat nou, we ging wel bijna weer richting de trein uit het oosten, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, we hadden dat ook wel. Uh, nu maak je de vergelijking zelf. Ja, nu was maar ik deed het toch om in dit geval. Ah. Uh, uh -huh. maar, maar we hebben ook wel die, die pedopartij, die stuurt ook wel eens wat in. En uh, soms laat ik dat toe, omdat hij soms heeft die een interessante mening heeft. Die, die vind ik gaat over vrijheid van meningsuiting en democratie. Uh -huh. uh, maar ja, daar, ik, soms denk ik ook van ja, jongen, je moet niet. Ik heb dat na drie keer het wel gelezen, dat, wat jij van kleine jongetjes vindt. Dus... Precies. Nou, was geen stijl, en dat is een citaat: tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend. Dat zei geen stijl over zichzelf, dus dat is heel, heel duidelijk, daar werkt hij eerst. En Post Online zegt over zichzelf, voorbij het eigen ja. gelijk. Daarin zie je toch een, een evolutie. En is dat de evolutie die ook bij Bert Brussen hoort? Um, nou, vooral in eerste instantie bij Post Online. Ik dacht, dat is volgens mij wat er gemist wordt, namelijk... Uh, dat je, op, vooral op internet is het nog heel erg uh, uh, gepolariseerd of, of verzeild. Dus of heel links of heel rechts. Of echt één richting over, uh -huh. over één mening. En ik zei, dan moeten we juist heel democratisch laten zien... dat iedereen een mening mag hebben. Dus voorbij het eigen gelijk. Dus dat we niet zeggen, wij steken een vingertje op... en schrijven een hoofdredactioneel commentaar... waarin we die lezen, toch nog even vertellen hoe ze moeten denken. Of dat bij mij ook is. Nou ja, ik wilde wel... En kwam ook in rustige vaarwater terecht. En ik merk wel dat als je daarmee bezig bent... dat het, dat ik, het ik vind het wel bijzonder interessant om al die meningen te horen. Ook, ook meningen waarvan ik in de eerste instantie zou zeggen van... Nee, dat is niks. Ik vind het toch wel goed. Uh, interessanter uiteindelijk om daar dan nog met die mensen over door te praten. Wat dan, is rustige vaarwater? Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, in mijn hoofd. Dat ik niet meer elke keer weer... Daar heb ik, nu, ik heb dat wel nog steeds. Als ik iets lees en denk ik, ik wil er bovenop springen en ik moet er iets vinden. En dat ik ga is je dat eerste natuur, is dat? de dat? Is eerste natuur. Maar het is ook wel eens leuk om dan. fijn en ergens rustgevend om dan zo iemand eens te bellen en dan te vragen: van hoe zit dat? En daar ook een argumenten dampas, voor te krijgen. En dan pas. Nou ja, niet per se dan pas iets vinden, maar dan alleen maar die argumenten online zetten. Ja. Of. Of te laten zien aan de mensen wat die mensen te vertellen hebben. Ook al ben ik het er zelf niet mee eens. Hoe ben je daartoe gekomen t, uh, tot, die, tot die ontwikkeling? Want ja, dat, dat weet ik niet. Dat is wel evolutie, denk ik. Evolutie. Oké, okay, maar je hebt ons straks al verteld... dat je op je achtste al de psychotherapie inging... Dus uh, dan kan ik constateren dat er iets met je aan de hand was. Want anders zit je op je achter daar niet. Ja, nou, geen idee. Ja, Wat ik, was er aan de hand eigenlijk? Weet ik, ik, ben wel, ik ben al uh, zo geboren. Ik weet dat mijn vroegste jeugdherinnering... is volgens mij mijn vijfde verjaardag. Voor spreken kan nagegen. Er zijn nog wel een paar. Maar ik weet dat ze toen mijn stoel versierd hadden met groot cijfer vijf. ik vond dat vrij kut. Ik zei het ook, ook nog niet, niet kut, denk ik. Maar ik <lacht> zei wel van, ik vind het helemaal niet leuk. Je woonde op de Bijbelbelt. En, ja, uh, dus... en je En je was ook kind van een Bible belt Ja, zeker. Dan mijn, mijn heb je dat soort moeder. dingen inderdaad, inderdaad niet gezien? Nee, dat nee, dat was niet... Uh, ik, dat behoorde uh, no, nog niet tot het vocabulaire. Maar nee. ik weet wel dat ik het... Toen al niet leuk vond. Wat vond je daar niet leuk aan, die vijf op die stoel? Geflauw is al lang geleden. Dus kan me niet zo helemaal exact <lacht> meenemen. Um, Heel maar veel ik, kinderen vinden dat prima. Nou, exact. Maar ik heb dat. Maar ik, dat is, nu heb ik nu nog. Ik ben echt. Ik ben geen leuke gezellige meedoener. Ik krijg nog eigenlijk wel mijn hele leven dat verwijt. En dat zou ik ook altijd uh, blijven krijgen. Maar ik ben niet uh, de man van de blije feestjes en gezellige dingen. Integendeel. En dat, de vraag: wat vind ik daar niet leuk aan? Um, ja, dat heeft te maken met... Ik, ik, ik ben op zoek altijd naar, naar een soort echtheid. En dan heb ik al... Ik ben er heel gevoelig voor om dan al te vinden dat het, dat het niet echt is. En dan heb ik... Als, je, als ik uitga, of als je mij in een disco zet... dan erg ik me binnen vijf minuten, ben ik ook heel depressief. Dan erg ik me aan die mensen. Dat ik denk, van ja, jullie staan daar te doen alsof het allemaal leuk is. Maar dat is toch, toch helemaal niet leuk, wat jullie aan het doen zijn. Dat zijn mensen die doen leuk... omdat ze vinden dat je vooral leuk moet doen. Omdat dat zo hoort. Maar die mensen hebben er zelf helemaal geen last van. Nee, de exact, enige maar die er last maar, van heeft, is Bert Brussel. Zeker, zelf. zeker. maar de, de vraag was, ja. wat gebeurt ja, ja. er bij mij? Nou, Dat was bij het versieren van zijn stoel ook. Ik dacht, van je kan ook gewoon alleen een stoel neerzetten, waarom zou je een godsnaam een stoel versieren? Dat is toch een rare gedachte. Ja, jij ja, ja, ja, ja, moet zeggen volgens mij, jij bent moeder, dus je vast wel eens... Ik heb al, ik heb de stoel versierd. Ik heb heel veel stoelen versierd, maar ik heb er ook heel weinig driftbuien... Uh, en ja. boze kinderen aan overgehouden. Uh, laat ik het zo zeggen, die voor mij vond het leuk. Uh, ja, ja. Maar dat kan, dat kan zo zijn dat dat, dat, dat anders uh, uitpakt... Ja, we spraken met jouw zus en die zei: Wat van cruciaal belang is geweest. en dat ligt een beetje later. is het overlijden van je moeder toen je twaalf was. Ja, toen was ik twaalf, dus dat was al later. Ja, en dat nee, dat, nee, eigenlijk, en dat, dat eigenlijk een, een soort. toch wel trigger point, als je dat zo wil zeggen. Maar dat het heel belangrijk is geweest in de manier waarop jij. Uh, de woede die in jou woedt, om het maar eens literair uit druk, uh, nou, uh, zeker, te drukken. Nou, zeker. Ik vind, dat heb ik. die redactrice die. Die mij belde voor het voorgesprek ook mm -hmm. gezegd. Ik vind dat je wel moet waken om altijd direct te zeggen. Het is in het geleden ge verleden gebeurd Dus daar vind ik dat daar meer haken en ogen aan zitten. Maar nou, we natuurlijk... kunnen het tegen het licht houden. En dan kan jij zeggen van hoe, hoe ver jij het idee hebt dat het. Nou, dat ga ik dus, ga ik dus nu vertellen. Um, kijk, natuurlijk, je persoonlijkheid. Mijn persoonlijkheid is daar wel door gevormd. Als mijn moeder niet ziek was geworden en nu nog wel als ze geleefd, was ik wel een ander iemand geweest. Maar dat betekent niet dat ik nu niet niet cynisch was geweest, omdat ik nu wel alles leuk had gevonden. Want dat was dus al zo, überhaupt, voordat mijn moeder ziek werd. Ja, maar je zus zei dat jullie eigenlijk, misschien wel daardoor... ook niet echt een heel erg feestelijke jeugd hebben gehad. Nee, dat was sowieso niet zo. Wat, wat is... Uh, ja, je moeder overlijdt, dat is niet feestelijk. Maar wat is er nog meer niet feestelijk aan die jeugd? Nou, dokter... Uh, het zit dus zo. Ja, ik, oh. ik moet je echt. Ja, ik, kijk, maar dat, dit bedoel ik. Het is, het is zo'n zo zo zo makkelijke reflex om te zeggen van wat is er in je jeugd gebeurd. En dan op grond daarvan. Dat, nee, je schets je. Je maakt zelf een beeld van een jongen met driftaanvallen. Dus ik ga gewoon lekker even zitten peuren. Ja, zien nou, maar wel dat, maar, Kijk, maar dat is. vind ik... Een, kan een heel achterhaalde Freudiaanse benadering zijn. Terwijl je uh -huh. waarschijnlijk. Daar ben ik eens. Mogelijk ook zo kan zijn dat je geboren wordt met driftaanvallen. En wat ik dat je cynisch wordt geboren en dat ongeacht de niet leuke jeugd... Nou, de, je dan heb ik, er nog, dan heb ik nog een kaart op zak. Je vader is ook heel driftig. Dat is waar, maar dan is dat dus genetisch. Dat, Daarom. dat van mijn dat, vader. Dat ja, had dat? je daar meteen kunnen zeggen. Ja, maar daar zat ik even niet, in, niet eens aan te denken nu. Maar... Nee? Nee. Nee, ja, ik, maar ik wil... Ik bedoel, ik was even een zo, ik wil best over mijn jeugd Ja, dat was niet leuk. Nou ja, weet ik niet, om, omdat het Bennekom was. Ben wel eens in Bennekom ja, geweest. Ja, toevallig ben ik in Bennekom geweest. Vond je het leuk? Ja, toen wel, maar ik was daar. Nou, dat je ik... er niet wonen waarschijnlijk. Nee, ik woonde nee, nee, Ik, ik heb... was verliefd op iemand, dus in Bennekom. Goeie genade hoor. Ja. Je? ja. <laughs> nee, ik. Dat is een andere generatie ja. dan jij. Nee, maar nee uh, ja, ik zat op een christelijke school. Dus er dus, uh, was nog een, uh, een ouderwetse school met de Bijbel. Ja. Want ik, wat ik. En uh, ik verloor al vrij snel het geloof. Dus dat vond ik vrij, vrij ernstig. Dat ik dan toch dat soort dingen aangeleerd heb gekregen, die bleken mm. allemaal niet waar te zijn. dan moet je maar eens met, met geloven over hebben. Ik had het niet eens zo heel erg. Want ik was gelukkig niet zo zwaar gereformeerd. Maar ik heb wel mensen die zwaar gereformeerd zijn en, en, en van het geloof afstappen. Ja. En die, die voelen dat echt als rauw. Dan heb je iets verloren waar je altijd je geloofd als belangrijkste ja. bij hebt gehad. Dat vond ik dat, dus dat. Uh, ja Maar dat heeft. Ik Kan niet zeggen dat ik heel erg gepest ben. Ik werd wel gepest op school, want dat was natuurlijk een buitenbeentje. Dat kwam omdat ik van mezelf al dus apart was geboren en cynisch, maar dat ging niet hard tegen hard. Als je hoort tegenwoordig hoe mensen gepest worden, denk ik was zo ja, dat was waren allemaal hele brave christenkindertjes ja. dat wel. Dus ja. dat wil die werden wel gecorrigeerd. Nou, dat ging ik. ik kan me niet, ik, niet voorstellen, ik ben nooit, nooit geslagen of zo. Weet je, want dat je tegenwoordig hoor je inderdaad echt verhalen dat je denkt van. Dat gaat, is het gaat dus bijna een soort terreur of zo. Het was meer. Ik was, lag niet, zo, niet in de groep. Maar ja, ik was natuurlijk een beetje. Ik was een Einzelgang, daar ben ik altijd al geweest. Dus dan, dan krijg je dat wel mee. Maar ook, ik werd ook wel weer geaccepteerd. Meer uit een soort van aandoenlijkheid. Dat is een beetje de sfeer om te bepalen op de school. Maar, maar is die drift, die, die, die zich in jou, ja, of die nou aangeboren is of, of heeft ontwikkeld. Um... Is dat eigenlijk heel lang een motor geweest voor, voor het werk wat je deed, voor de journalistiek die je bedreef? Nou, ik weet niet of het toen journalistiek was. Toen, ik gaf vooral meningen. Ik was vooral columnist. Maar natuurlijk is dat een motor. Die drift is, is altijd een motor. Die drift. Ik, ik schrijf zo'n zo column in de Volkskrant, wat je net hebt. Ja. Dat schrijf ik omdat ik, dat ik zoiets lees. En dan denk ik, ik ga erover schrijven. En dan, dan rolt dat er gewoon zo uit. Maar dat is dan puur inderdaad op de drift die je op dat moment voelt om zoiets te schrijven. En is, dus. dat, is dat een patroon wat verandert, omdat, omdat, uh, omdat het lijkt alsof je nu toch meer uh, tendeert naar een wat, ja, wat ja, een heeft... volwassenere vorm van journalistiek? Ja, maar dat is dus de gezelde mildheid die je door de jaren heen treft. Nou, er dat dat dat zijn dat mensen die dat heel erg vinden. Gerrit Komrij, die had uh, krapte wel eens achter zijn oren daarover. Ja, dat is, bij Gerrit kan ik me dat heel goed voorstellen, ja. ja. Maar, dat, omdat je, maar dat, ja, kijk... Dat heeft, maar dat heeft ook volgens mij weer te maken met ook dingen die in je lichaam plaatsvinden. Hoe, hoe ouder je wordt, je stofwisseling wordt langzamer. Dus er gebeurt hormonaal ook iets en zo. Dus het dus wordt allemaal minder snel stressvol, je hebt minder snel adrenaline en noem maar op. Dus daar, maar ja, nou ik vind het niet, niet, zo, erg, kijk, niet zo erg dat ik het zoals als heb. Dat ik denk van, ik ben zo mild, ik verlies het maar wel. Nou, wel rustiger, ja. Ik heb niet meer zoveel zin om te schelden en weet ik veel wat. Maar dit vind je een prettige status quo? Of, uh... Uh, ik denk het, ja. Ja, ik, ja. Word er niet even, ja, ik geloof het wel. Is dat, uh, is, dat, is dat ook het resultaat van behandeling of pillen? Uh, of nee, het en, nee. En nee, resultaat van behandeling en pillen is dat ik überhaupt in staat ben iets te doen. En mijn bed uit kan komen en, en uh, gewoon normaal verder kan leven en uh, überhaupt, ja, dus überhaupt iets wil leven en überhaupt energie heb en noem maar op. Want anders lag je de hele dag in bed. Ja, dan word ik een soort plant. Dat heb ik al eens eerder gezegd. En toen werd het alweer tegen me gebruikt. Maar dat vind ik dan niet erg. Dan moeten dat soort columnisten goed volle columnisten moeten dat maar doen. Als ze dat tegen mij willen gebruiken omdat ik niet je wordt nu Tot, al een beetje boos. Ja, omdat ik niet van zins ben voorhand. om hun opgedrongen solidariteit te accepteren. Dan moeten ze dat maar tegen mij gebruiken. Maar inderdaad, zonder pillen ben ik een plant. En ik ben de farmaceutische industrie ontzettend dankbaar... voor al deze fijne uitvindingen die in mijn leven zijn gekomen. En ik kan het ook iedereen aanraden die lange tijd depressief is. Slik vooral goed antidepressief want het kan je enorm veel op weg helpen. Wanneer zijn bij jou de poorten naar de hemel opengegaan? Nou, die zijn allemaal nooit opengegaan, de poorten naar de hemel. Nou ja, goed, ik, ik dacht ik ga het een beetje Goeie positief genale. aan. Je, je gaat meteen. Naar de andere kant, joh. Nou ja, mee. laten we dan zeggen. Wanneer nee, de is andere De hel werden gesloten en ik kwam Juist. op aarde terecht. Nou, dat ah, is al lang, lang geleden. Ben, ja. Dat is uh, ergens uh, denk ik voor 23 of zo. En daartussen van, uh, van mijn 17 tot mijn 21 was het wel heel erg. Ja, dat dat was ik, die plant. Niet, ja, daar heb ik niet zoveel gedaan. En, uh, uiteindelijk kwam bij een psychiater terecht. Want je komt in een, een medisch circuit terecht. En dat ja. is niet per se een pretje. En dan word je ook niet per se be, begrepen. Zeker niet als adolescent. Want er ben je dan nog. Net voorbij 18 dat soort dingen. Maar een psychiater zei. Zou het zou een goed idee zijn om goede pillen te proberen. En dan heb ik eerst heel hard nee en nee, nee geroepen. Zoals de meeste mensen dat ja. doen. En dan gebruik je die. En vijf maanden later was dat wel 600% verbeterd. Ja, dan kun je ineens blijken dat je heel veel andere dingen nog kunt. Ja. Terwijl ik echt absoluut van overtuigd. Was dat ik die meer zou kunnen en ook niet kon. Is het zo dat omdat je, omdat je toch een vorm hebt gevonden... voor het beteugelen van depressie en het beteugelen van woede... want dat heb je wel min of meer gevonden nu, toch? Alhoewel je laatst nog op een feestje bij Hans Steeuwen thuis enorm door, de, door het lint bent gegaan, begrepen. Nou, dat was al laatst. Dat is ook wel een tijd geleden. Maar, nou, nou, ja, maar als het drie uur s'nachts is en je hebt gedronken... en het, dat kan inderdaad gebeuren. Maar daar, ja... Ik kan het niet altijd beteugelen, nee, maar dat kan volgens mij niet. Maar over het algemeen kan je het redelijk beteugelen. Uh, is het dan zo, heb jij, kun jij eigenlijk de woedende mens beter begrijpen? De woedende mens, die kan ik heel goed begrijpen. Die leg, ik... maar, leg maar uit hoe die, hoe die in elkaar zit, want we hebben daar veel mee te maken. Allemaal. De woedende mens, die... Uh, uh... Is meestal iemand die zich niet zo gehoord voelt en daar ook niet echt veel, veel ruimte voor kan vinden. En die. die ik, ik zal je aan de hand van een persoonlijk voorbeeld uitleggen, dat is misschien handig. Ja. Um, de, de broer van mijn vriendin, die is op een goede dag een kleiner in het dorpje neergestoken. Zomaar. En de dader was een 17-jarige Irakese asielzoeker. Mm -hmm. Die dacht dat hij met zijn vrienden had en dat was niet zomaar, maar hij dacht dat ik iemand Dus Die... Een medisch wonder dat hij nog leeft. Ja. Uh, die dader die kreeg twee maanden cel, want hij was zielig en hij was al genoeg gestraft. En ook nog eens minderjarig, dus dan kun je niet zomaar iemand heel hard straffen. Dus die mensen, en tot op de dag van vandaag, die slachtoffers daar een litteken van. Uh, en die zijn woedend en die hebben jaren ook geroepen, zeiden ze van... Ja, de dader was een, een, een, een Irakese, Irakse Irekese. Irekese, Dat was een Irekese asielzoeker. En die hebben jarenlang gehoord als eerste van andere mensen. Nou, nou, dat mag je niet zomaar zeggen. Het maakt niet uit waar die vandaan komt. Want het is gewoon een dader. En alle mensen zijn gelijk. Dan begrijp ik die woede wel, ja. Want daar kun je dus nergens heen. En denk van, maar ik voel daar wel wat bij, want voor mij is dat wel van betekenis. Uh -huh. En dat is wat er bij de woedende mens scheelt, die lezen. En zien en horen dag in dag uit dingen waar ze niet mee eens zijn, maar ze zien geen mogelijkheid. Maar om dat is eigenlijk te een soort zeggen. cordon sanitair waar je het nu over hebt. Zeker, en dat is, dat is ook waar ik over schrijf in dat stukje met die vergelijken van de holocaust. Dat je dus eigenlijk ni niks kunt permitteren en dat je daarmee eigenlijk zelf in de verzukkeling raakt als, er, als je iets overkomt of, of in de verdrukking raakt. Nou, dat, dat is. het heel moeilijk is om daar dan iets mee te doen, want je loopt al heel snel onder de laarzen van het grote fatsoensleger, wat in Nederland nog altijd. Uh, vrijuit uh, graag marcheert over de herenwegen om uh, een ieder die... Uh... En is dan de grootste vijand nog steeds de, de, dat wat, wat we in de volksmond... de linkse kerk noemen of, nou. of, of kunnen we dat niet meer zo uh, deduceren? Ja en nee, ja, maar het is niet meer zo dat... Kijk, het monopolie van die linkse kerk is een beetje afgebrokkeld. En uh, de inhoudelijke argumenten zijn inmiddels ook een beetje weg. Want ik heb dus, nu eigenlijk bijna het idee dat, dat, dat het een hobby zich tot hobby heeft ontwikkeld... om de linkse kerk te bashen. Nou, het is wel inderdaad maar een gimmick geworden. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen. Maar het is ook een, een naam die je moet geven. Je kan, het is lang niet altijd per se links of zo. Mm -hmm. Het is lang niet altijd alleen... Een bepaald type mens, wat, wat daar dan nog, wat dan altijd zo makkelijk bestje was en zo. Dus daar wordt het voor de bestje ook moeilijk. Want die moet dan ook zich begeven op het terrein van goed en fout. En dan is de vraag of je dat dan nog langer moet doen. Want dan krijg je weer dat je. V vind jij, wat jij zegt, ik begrijp de woedende mens. Dus je begrijpt ook de mens die best, om het maar zo te zeggen. Je, be je begrijpt de aanklager, je begrijpt de woedende mens. Ja. En er is toch een stem in mij die heel vaak denkt: ja jongens, maar wat staat er eigenlijk nou op het spel? Ik bedoel, als we echt in een land wonen waar je dus dag en dagelijks het uh, mes op de keel hebt staan, dat zijn andere situaties. Maar ja. zitten wij niet gewoon een beetje heel erg luxe te wouwelen? Als je gaat vergelijken met Syrië, dan ben je, zijn we luxe aan het wouwen, dat klopt. Maar wat is de component verveling, bedoel ik, hè? Denk, hoezo? Ik... Nou, dat, ik denk dat heel veel woedende mensen ook gewoon een beetje verveeld zijn. En als ze gewoon een moestuin namen of uh, koeien... Nou, kijk, melken, als, iedereen, als, stuk, als, iedereen, uh... als iedereen tien uur per dag in de moestuin gaat staan zwoegen... dan heb je niet zoveel tijd meer om nog te zeuren op Twitter. Dat klopt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, en ja, ik vind... Je kan wel zeggen van het is decadent, maar tegelijkertijd... Nou, ik vind nog steeds... maar. Ik hoor tot een bepaalde, bepaalde groep dat daar toch wel een hoop dingen zijn gebeurd. En waarvan ik wel begrijp dat, die, dat daar nog niet zo heel veel aan is veranderd. Of dat die en mensen... wat voor dingen bedoel je dan? Nou, uh, de moord op Fortuinen van Gogh vind ik nogal, uh, vind ik nogal wat. Mm -hmm. En ik had het laatst nog met, uh, met, uh, met Hans Steel en nog wat mensen. Dat we zeiden. Nou, nou, er is toch heel wat veranderd. Er is toch al een lawaai-demonstratie geweest op de Dam de dag erna. Dat was het wel eens ongeveer. Dus ik begrijp wel dat heel veel mensen daar nog steeds boos over zijn. En uh, dat is niet zomaar wat. En als je daar dichtbij betrokken bent geweest... dan is dat zeker niet zomaar wat. Nee, maar je schrijft in hetzelfde stuk... wat we aan het begin van de uitzending aanhaalden op de Volkskrant... toch enigszins ironiserend over dat hele fenomeen... hoe wij uh, uh, na de moord op Van Gogh we, uh, Ja, maar dat is dus ironiserend. Om te bedoelen dat het inderdaad... Ik krijg, ik, ik, ik je refereer. noemt het de, the, de Theo van Gogh-sekte. Nou, dat, dat is. Dat, Joris Luyendijk noemt ons dat. Dus, want ik heb, wat jij hoort daarbij, begrijp ik Want ik, dan ik nu? zit dus wel eens bij Hans Theo thuis en daar zit dus ook Theo de Holman en nog wat mensen. Dus dan ben je automatisch lid van een secte? Dan de ben je automatisch lid van een secte, maar voor groot licht als Joris Luyendijk is dat niet zo'n probleem. Dat is, dus, dat is dus wat ik bedoel. Mensen als Joris Luyendijk... Excuse me dat ik nu een naam gebruik. Um, nou, dat doe je toch zelf ja, met liefde? Nee, dat doe ik inderdaad met liefde. Dat zijn mensen die dus zo lid zijn van een correcte kerk... dat in hun ideeën oorlog alles is geoorloofd. En dat is dus precies wat ik bedoel. En dat is inderdaad wat het ontzettend vermoeiend en treurig maakt. Dat als je daar niet aan voldoet, aan het beeld... dan ben je niet correct genoeg... En dan ben je lid van een secte en dan, dan ben je, weet ik voor wat... dan mag je worden weggezet. En, en als er dan dus inderdaad ook iets tegen je gebeurt... Als ja, er, ik, ik hoor nu gewoon dat jij eigenlijk woedend bent... Uh, omdat je je niet gehoord voelt. Ja, dus maar dat is dat, dus... Dat proces wat je net uit. Maar dat is dus wat heel veel mensen hebben... En die zich graag willen laten horen en niet worden gehoord. Maar ze gelukkig wel steeds beter gehoord worden. Ik bedoel, ik ben ook niet blind. Voor het feit dat er sinds voor tuin heel veel veranderd is. Mm -hmm. En dat mensen die in die oude wijken wonen al veel minder last hebben met, met, met positieve discriminatie of politiek correct gedrag. En dat de politiek zich er ook naar aanpast. Daar ben ik niet blind voor. Niet doof voor. Maar als je vraagt wat woede is, dan is dat inderdaad woede. Ja. Wil je op je tegel gaan schrijven? Ik weet dat je niet wist wat oh. je tegen was, maar daar moet een motto op. Maar Ondertussen motto... vraagt iemand zich af of jij ooit zo mild wordt... dat je het koninklijk paar gaat interviewen. Nou, alleen als hij mag vragen wat hij wil, denk ik. Alleen toch als hij mag vragen wat ik wil. Zometeen in, uh, twee dingen met Margriet Reintjes. Een zomersgesprek over de winter. Hé, hey, dat is wel bijzonder. Voorbereidingen in de koude maanden op die, op die winter... met de Nederlandse skivereniging en de zuurkoolfabriek. Je hebt nog 28 seconden. Heb jij een motto? Heb je iets waar je helemaal voor gaat? Ja, ik ga motto ga ik schrijven. Ja, dat is je tekstmotto. Ja, want er moest een motto op de tegel. Theo van Gogh, die had uh, ik verveel me zo op de tegel geschreven. Die is hier ook een keer geweest. Ja, nou, ik, nou zo briljant komt dan niet snel. <laughs> dus, nee, ik je, maar ik motto je niet op ontmoeten. de tegel, is, dit is duidelijk een tegel met een ja, motto erop. Ja. Daar kan niemand onderuit. Nee, Nee, dat is absoluut waar. Dank meneer Brussen, dit was aflevering 2684. Ja, morgen ontvangen wij componist David Dram die aanschuift bij het Diner der Componisten. Tot dan. Radio 1 hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ondertussen op de redactie van De Overdachting. Groots en meeslepend.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 Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. Morgen is het 15 augustus, de feestdag van Mariette en Hemelopneming. Katholieken over de hele wereld vieren dit hoogfeest. RKK brengt morgenochtend live de hoogmis vanuit de kathedraal Notre Dame in Parijs. Eugressie-viering Mariette en Hemelopneming, morgenochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2.